NOS Nieuws van 3 uur. Kemke Bothuis met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Rotterdam Zuid zijn twee mensen om het leven gekomen. De slachtoffers werden gevonden in een woning in de Bovenstraat. Dat is niet ver van de Van Brienenoordbrug. Er is ook een gewonde gevallen. Hij werd in een woning aan de kasteelweg gevonden. Dat is vlakbij de Bovenstraat. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie zegt dat de gewonde slachtoffer zelf telefonisch contact heeft opgenomen. Ooggetuigen zagen een busje na een schietpartij wegrijden. Nu wordt er met de de politiemacht gezocht naar de schutter of schutters. Paus Franciscus vindt dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting. In antwoord op vragen over Charlie Hebdo zei hij dat moorden in naam van God niet kan. Daarnaast stelde hij dat er niet gespot mag worden met het geloof. Je kunt niet zo provoceren of grappen maken over het geloof van anderen, zei de paus. Er is een grens, ieder geloof heeft zijn waardigheid. De paus vindt wel dat vrijheid van expressie een grondrecht van alle mensen moet zijn. En dat eh, iedereen zijn of haar mening moet kunnen geven. Oud-directeur Schnabel van het Sociaal-Cultureel Planbureau wil voor D66 de Eerste Kamer in. Op de voorlopige kandidatenlijst staat hij op plaats 7. Eerder was al bekend geworden dat oud-voorzitter Renoy Kan van de Sociaal-Economische Raad kandidaat is voor D66. Hij staat op plaats 4 en de lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Tom de Graaf. D66 heeft nu vijf zetels in de Eerste Kamer. De nationale politie wil de aanrijdtijd van interventieteams verkorten. De teams moeten zo snel mogelijk ter plekke zijn als agenten hun hulp inroepen. Dat zegt plaatsvervangend korpschef Ruud Bik. De interventieteams hebben zwaardere wapens dan gewone agenten en zijn opgewassen tegen terroristisch geweld. Bik vindt het niet nodig agenten zwaarder te bewapenen. en benadrukt dat wijkagenten benaderbaar moeten blijven. Het weer, af en toe regen of motregen, de wind neemt wat af. Forse windstoten blijven mogelijk, het is een graad of negen. Morgen schijnt af en toe de zon en dan wordt het zeven graden. Dit was... ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen knopend Koenplein en Westport twee kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de muziekboulevard. Ja, ja, ja. Hans, kom binnen. Dan moet je meteen even... Even elkaar verwelkomen natuurlijk. Dus uh, goedemiddag meneer Wassenaar. Alles goed? Dank u wel. Graag gedaan. Uh, we zijn toe aan de deel 2 van Matchbox. Matchbox nummer 8 uh, van het uh, jaargang 2 op deze 15 januari 2015. De tweede uur zit weer boordevol heerlijke muziek. En we gaan weer lekker beginnen met Black Sabbath. En daarna Johnny Faham. En het hoe en het waar en het waarom, dat hoor je zometeen. Nog veel plezier dit uur. 25 jaar. Ja, ja. -M -M. Daarom kijken Bart en Hans op 5 februari terug... naar het oprichtingsjaar 1990. Muziek en nieuws uit 1990. Muziekboeren Muziek van, van Live, 5 februari, 5 februari van, 2, van 2, 2 tot 6. 6. -M -M. Juist, dat was hem. De promo voor de uitzending van 5 februari... Dus nog een, een week of uh, drie, dacht ik zo. Ja, drie weken. En dan gaan we vier uur lang gaan we het hebben over 1990. Het oprichtingsjaar van ZFM. Hans Ebbart. Ga er naar uitkijken. Het wordt zeer bijzonder. Het Tweede uur. We begonnen met Black Sabbath and Paranoid. En dan had Johnny Farnham met Jor the Voice. En Your the Voice die had hij die ook natuurlijk vandaag uit kunnen brengen. Want een van de teksten uit dat liedje is... We're not gonna live in silence... And we're not going to live in fear. And here is Kate Bush, Wuthering Heights. Kate Bush met haar debuutsingle Wuthering Heights. En dat kwam uit het jaar 1978. Volgende week vrijdag is het 46 jaar geleden. dat het volgende nummer van Elvis Presley werd opgenomen. En dat het leven van artiesten niet over rozen gaat, dat blijkt wel uit de tijdstip van de opname. tussen 4 en 7 uur s'morgens. Jawel, dan ligt elke zichzelf respecterende artiest natuurlijk net op bed. Maar Elvis begint dan gewoon met opname. En uh, het was niet zomaar een nummer. Een geweldige plaat. Suspicious Minds. Recorded. 1969 was het jaar. Suspicious Minds was de titel en we speelden hem speciaal voor Carla Boot. En zij gaat morgen naar het Elvis 80th Anniversary Concert in Rotterdam. Veel plezier daar. Zijn we alweer toe aan de re reguliere portie Shadows. Het singeltje komt uit 1962, Guitar Tango. En het leuke doet zich voor dat in Engeland was de kant What a Lovely Tune... en in Nederland was de B-kant Nivrum. Wij houden aan onze Nederlandse versie vast... Guitar Tango Dus en Dana Nivrum, die zijn shadows. Met guitar, tango en nivrum. En nivrum, dat is wel bijzonder interessant. Als je dat namelijk omdraait, dan krijg je Marvin, Hank, B. Marvin. Weten we dat ook weer? Niet waar? A one, two, three, foul. Heerlijke muziek is dat toch? De reggae van de Upsetters Return of Django was dit. Eh, kwam het nog uit een bepaald jaar? Ja, het kwam uit 1969 en het was ook nog eens de titelsong van hun LP. En dan gaan we nu naar een bijzondere 3 in 1 Hoe dat in elkaar steekt, dat hoor je wel als je ze alle drie gehoord hebt. Around tonight, or well, you can come on to my place if you want to, you can do anything. Music, more music, more music, more music. And again, one, a two, a one, two, three. I don't want you, but I hate to lose you. You got me in between the devil. 'Cause I can't forget you You got me in between A devil and a deep blue sand I wanna cross you off my list But when you come knocking at my door Fate seems to give my heart a twist And I come running back for more i should hate you but i guess i love you you got me in between the devil and the deep blue sea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 De laatste drie platen nou met elkaar gemeen. Dance Tonight van Paul McCartney uit de, uit de CD Memory Almost Full. Daarna die Allman Brothers Band met Jessica. En tenslotte George Harrison van de CD Brainwashed. Between the Devil and the Deep Blue Sea. Wel nu, een paar weken geleden zat ik naar de televisie te kijken naar een film. Did You Hear About The Morgans met Hugh Grant en Sarah Jessica Parker. En deze drie zaten gewoon in de soundtrack. Met z'n drieën lekker om naar te kijken en lekker om naar te luisteren. Net zoals naar de volgende plaat, trouwens: Billy Joel, Pianoman.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 With David, who's still in the Navy, and probably will be for well, Ja 1974, Billy Joel en The Piano Man. Um, we gaan even naar een hitje van uh, Tim, Mary Hopkins luisteren. Nou, haar tweede hit. De eerste was Those Were The Days. En de tweede was ook een compositie van... Uh, althans, de tweede was een compositie van Lennon en McCartney. Eigenlijk van Paul zelf, maar dat deelden ze gewoon. Die opbrengst. Hier is Mary met Goodbye. Nummer 1047 uit de top 2000. Dit was die Assembled Multitude. En de overture, overture uit de musical Tommy. Uh, we gaan naar de laatste vocalen voordat we eruit gaan. Voordat we naar Hans gaan luisteren. Hier is QB uh, met zijn blizzards uit uh, de LP. Groeten van, uit Grollo. Another day, another road. Ha <lacht> <lacht> uh, Klinkt niet. Oké. Okay. Dat waren we dus voor de volgende keer. Deze dan maar. It is After Tea, not just a flower in your head. Not just a flower in your head, there must be love in your heart. No flowers will prevent lovers to pour. No sweets in your mouth will bring peace to your mind. It's got to be a little kindness, and of course a little peace. Bells on your legs We'll keep you on right tracks The steps that you take May be big mistakes Not a painting on your scale Tells you why. Hubi krijgen we dus after tea. Hubie dus de volgende week. Dat weten we dan zeker in ieder geval. Goed, dit was hem weer. Matchbox nummer 8 in de tweede jaargang. En zo meteen tussen 4 en 6 Hans met zijn uh, Muziek Boulevard live. En uh, volgende week zijn wij er weer gewoon. Tuurlijk, veel plezier met Hans de komende twee uur. Fijn weekend en tot de volgende week.